7 uur en daarnet wel met het NOS-journaal. Vrachtwagenchauffeurs hebben vanmiddag actie gevoerd op de A12... tussen Utrecht en Den Haag. Negen vrachtwagens reden met een gangetje van 60 km per uur... van de meren naar Nooddorp en terug. Dat leidde tot langzaam rijdend verkeer... over een afstand van zo'n 6 kilometer. Het protest was van actie in de transport... die 11.000 chauffeurs zegt te vertegenwoordigen. De actie was onder meer tegen loondumping... waarbij buitenlandse chauffeurs hier onder de prijs werken. De actiegroep wil tot en met Prinsjesdag elke week actie voeren. Het volgende protest is waarschijnlijk volgende week donderdag rond Eindhoven. Tien weduwen, van wie de mannen in 1947 door de Nederlandse militairen... op Zuidse Lebes, het huidige Sulawesi, zijn doodgeschoten... krijgen van de staat compensatie. Ze krijgen ieder 20.000 euro en de Nederlandse ambassadeur... zal namens de staat openbaar excuses aanbieden. Het bloedbad op Zuidse Lebes door de troepen van kapitein Westerling... was een van de dieptepunten van de strijd tussen het Nederlandse leger... en Indonesische opstandelingen. Vanwege een dreiging is de luchthaven van de Israëlische badplaats Eilat gesloten. Van het leger mogen er geen vliegtuigen vertrekken of landen, melden Israëlische media. Het leger zegt dat de maatregel tot nader order van kracht blijft. En volgens de luchtvaartautoriteiten in Israël heeft de maatregel te maken met de toegenomen dreiging van militanten in de nabijgelegen Sinaïwoestijn in Egypte. Een deel van de klanten van T-Mobile die in het buitenland zijn... kunnen door een storing sinds vanochtend met hun mobiele telefoon... niet meer bellen en internetten. T-Mobile weet niet hoeveel mensen er last van hebben... en waar zij precies zijn. Het bedrijf adviseert de telefoon uit en aan te zetten. Dat zou kunnen helpen. Vorige maand had KPN last van een soortgelijke storing in Frankrijk.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 Dames en heren, oh, goedenavond. Het land leerde hem kennen als staatssecretaris in het mythische kabinet Den Uyl, en uil. En aan druk bezet leven als onder meer minister, voorzitter van de Vara en tv-presentator, zou hij dan eindelijk gaan genieten van zijn pensioen. Totdat hij op internet tegen een verwaarloosd landgoed aanliep waar hij tijdens de heilzame arbeid van het opknappen een nieuwe waarheid ontdekte waarover hij een boek schreef. De Stijgerberg. Hier is Marcel van Dam. Uw presentator is Petra Postel. Meneer van Dam, op de cover van uw boek De Stijgerberg staat een trap afgebeeld. Ja. Doet u die trap nog steeds elke ochtend? Iedere ochtend. Van beneden naar boven of halverwege? Um, nee, van beneden naar boven. En dan loop ik uh, een pad wat van die berg, de heuvel, ja. afloopt uh, terug. En uh, dat, is uw, dat is uw fitness, uw sportschool? Nou, daarvoor heb ik hem niet aangelegd. Maar ik verzeker u, het zijn 42 treden. Uh, uh, als je boven bent, dan, uh, Wordt er dan moet je wel even gaan zitten. Er staat ook een bankje daar vlakbij, daar, dus daar ga ik dan altijd wel weer even zitten. Ik heb, ben één echt schokkende scène in uw boek terecht, uh, tegengekomen. Dat is, u komt boven aan de trap en u betrapt een vrijend stel. Ja, en aan dan, de andere kant van de heuvel. Ja, maar dan doet u dus niet wat een mens zou moeten doen. Namelijk discreet omdraaien en ja. de trap weer af. U gaat zich ermee bemoeien. Ja, schandelijk. Schandelijk, ja. Ik heb me er niet mee bemoeid, maar ik, ik, ik zag ze zo bezig. En ik had diezelfde ochtend weer in de krant een verhaal uh, gelezen over teken. Ja. Uh, dus, uh, uh, ik, u ja, maakte zich gewoon... zorgen? Nou, ik maakte me geen zorgen, maar het uh, was een beetje baldadigheid. Ja. Dus, Jaloezie zei... misschien ook, dat u dacht, ja, de jeugd, de jeugd. Ja, nou ja, dus ik zei, uh, pas maar op voor teken, hè? zoiets. Nou, die mensen die schrokken zich het apenlaatjes. Ja, ja. Kleren snel kan, bij elkaar. Ja, zeker. Ja. En ik, ik schaamde me diep dat ik het gedaan had. Want ik had eigenlijk om moeten keren. Dat is dan ook de enige Marcel van Dam... die doet denken aan dat imago van Marcel van Dam, wat er bestaat. Want ja. verder bent u in dit boek een uh, lieve, opmerkzame, milde man. Ja. En... Is dat nou onze schuld dat wij altijd... ...totaal verkeerd tegen u aan hebben gekeken? Ja. ja. Hoe is dat nou, nou zo gekomen dan? Nou ja, allemaal oh, jullie schuld. Uh, uh, kijk, uh, ik ben niet een... Uh, ik nodig niet uit tot knuffelen. Zo'n karakter heb ik niet. Hè, dus, uh, en ik kan ook vrij stug zijn. Uh, ik ben niet zo makkelijk voor veel mensen in de omgang... Uh, en ik denk dat uh, daar dat imago aan te wijten is. Plus die strengheid die u in uw programma's ja. heeft geëtaleerd... dat, dat enorme ja, medogeloze simpel. ondervragen van u. Ja. Nou ja, en dan uh, op een gegeven moment... Uh, dan vestigt zich zo'n beeld. En mijn ervaring is, en daar komt de journalistiek te sprake... Uh, als er één keer iemand iets geschreven heeft uh, uh, of er is iets voorgevallen. Uh, en uh, dat vinden de wat de mensen niet leuk vonden. Mm -hmm. Dat staat, uh, dat gaat het mapje in. Ja, dan komt dat mapje nooit meer uit. En, dan komt dat en iedereen die je vervolgens interviewt, pakt dat mapje ja. en begint weer van vooraf aan alles uh, naar voren te halen. Ik heb dat mapje vandaag proberen te negeren. Ja. Want ik dacht, uh, dat mapje dat ken ik nou wel. Daar ja. staat gewoon in Exota. En daar staat ja. in Farah, een strenge man, P ja. van de A. Uh, ja. Daar staat in uh, Dat u linkser bent geworden, waarschijnlijk staat dat erin. En ja. uh, nou ja, er staat heel veel in wat we al weten eigenlijk. Ja, zeker. Maar uh, uh, Harry Mulis heeft eens gezegd: Ik ken, het, uh, daar was ik mee bevriend. Die heeft dus in een interview gezegd: Ik ken niemand van het imago. Uh, zo verschilt van de werkelijkheid wie die is. Ja. En uh, dat, is, ja, dat is ook eigenlijk zo. Ik, uh, ik ben een heel soft iemand. Hè? Dus, soft. Ik kan, nou ja, ik kan helemaal niet tegen lijden. Als een, als een, een, een dier of een mens ja. uh, lijdt, dat vind ik vreselijk. En ik probeer er ook altijd wat aan te doen als ik dat kan... En als je het bij dieren niet meer kan, dan moet je er een eind aan maken. Maar het gaat me altijd aan mijn hart. Ik, ja. ik kan echt wakker liggen dat als er iets gebeurd is... Uh, uh, waarbij ik een dier heb zien lijden. En natuurlijk ook bij mensen, maar dat is vanzelfsprekend. Ja, dat, en dat komt ook zeer uitgebreid aan de orde in uw boek uh, Stijgerberg. De Steigerberg. Uh, u bent de gast in Kunststof van donderdag 8 augustus... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En wij vinden het leuk als u thuis ook wilt reageren op deze uitzending. Marcel van Dam is onze gast. Hij is, uh, ik mag zijn leeftijd denk ik wel zeggen, 75 jaar... Uh, maar ja, hij ziet er beter uit dan ooit eigenlijk. Vroeger zag ik hem ook nog wel eens door heel veel beloop... met een dikke sigaar in zijn mond. Ja. En toen was hij iets steviger. Maar ja, dat trapje op en dat trapje af elke ochtend... Ja. heeft hem heel veel goed gedaan. Zeker. En... Ik heb ooit 95 kilo gewogen... Ja. En dat is nu zo ja, rond de 80. Ja, daar is, daar is heel wat afgegaan daarin ja. uh, op dat landgoed... waar u altijd maar aan het werk bent. Hoe staat het eigenlijk met het landgoed, meneer Van Dam? Het is al uh, een alle maand ver boven de 20 graden. Het is een hele hete juli-maand geweest. Het uh, grondwaterpeil is vreselijk gezakt. In de natuur ja. maakt men zich zorgen, wordt er dan gezegd. Ja. Is dat bij u op het landgoed zo? Zeker, zeker bij mij, want uh, dat... Een, een flink deel van het landgoed uh, bestaat uit uh, uh, oorspronkelijk stuifduinen. He, je hebt uh, aan de andere kant van de A28 nog het zand. Ja. Ja. En uh, mijn landgoed heeft er eigenlijk bij behoort. Dat is eind 19e eeuw uh, beplant. Omdat het het dorp begon te bedreigen, dat stuifzand. Dus ja. dat is vastgelegd toen. Maar die heuvels en de Stijgerberg zelf, dat is eigenlijk van oorsprong een stuifduin. Dus dat is hartstikke droog, zand. En als het uh, zo lang niet regent en als het zo warm is... Uh, ja, dan uh, heb je heel gauw last van verdroging. En die verdroging in dat deel van de Veluwe is erger geworden... Uh, door uh, het aanleggen van de uh, polders, de Flevopolder. Want daardoor is het grondwater, de grondwaterstand uh, nog ongeveer een halve meter gezakt. Ja. Dus ik moet sproeien. Maar daar valt toch helemaal niet tegen op te sproeien op alle nou ja, hectare die u heeft? Nee, maar dat, dat doe je. Kijk, het bos hoef je niet te sproeien. Hè? En het is 7,5 hectare bos. Dus daar hoef je niks aan te doen. Uh, en de, uh, bij grote droogte dan gooien bomen hun blad af. Maar dat is niet zo erg. Maar dan wordt het bruin ook, Dan ik. wordt het bruin en dan komt er wel, we wel een keer een nieuw blad. Uh, maar bijvoorbeeld als je uh, rodondendrons plant... En, en daar heeft u er heel veel van. En daar heb ik er heel veel van. En die staan alleen maar in de bare zon in het zand. Ja, dan moet je echt water gaan geven. Dus u heeft de afgelopen maand heeft u eindeloos met, met, met tuinslangen rondgelopen? Ja, en dat is buitengewoon zwaar werk. Ja? Yo, dat zijn we, om, vooral omdat het van die lange slangen zijn. <laughs> je sjout je een ongeluk, werkelijk. Is dat er, is... er nog niet een beetje een leuk systeempje voor te verzinnen, eigenlijk? Nou ja, is ik heb een wel gepoogd. Diepachtige installatie. Ja, maar dat is allemaal heel erg kostbaar. Dat raakt verstopt. Uh, dat is, uh, ik heb het geprobeerd, uh, maar dat, dat werkt eigenlijk niet. Hè? Nee, je moet gewoon. Uh, en vooral dan uh, s'avonds en s'nachts. Uh, moet je dan echt uh, gaan sproeien. Maar dat, uh, uh, vooral die dingen die in veel in de zon staan... rhododendrons die veel in de schaduw staan... Ja. die kunnen het veel langer uithouden... Ja. Uh, ik zeg nog, nogmaals even tegen de luisteraars, radiokunstof.nl. dat is onze website, daar heeft u een gastenboek en daar kunt u uw reactie in kwijt. U kunt ook twitteren, hashtag radiokunsthof. Marcel van Dam, oud-politicus, oud-voorzitter van de Vara, oud, of niet oud-columnist, gewoon columnist heeft het grootste deel van zijn laatste twaalf jaar... aan aandacht, aan tijd en aan geld gestoken in zijn landgoed De Stijgerberg. Op de Veluwe, een landgoed dat u samen met uw vrouw bewoont en onderhoudt. En over de metamorfose van een zittend, rokend en drinkend stadsmens... naar een bewegend, onthaast buitenmens... schreef u het boek De Stijgerberg. De aankoop van De Stijgerberg was een impulsaankoop. Daar begint het boek mee. En daarin zit er meteen de kneep, want u ging volledig op uw intuïtie af. Ja. U kocht het, u nam er een hypotheek op en moest ja. er geld bij. Wat was het dat u uh, wist dat u dit moest doen? Dat u aan dit nieuwe leven moest beginnen? Nou ja, kijk, het is eigenlijk begonnen met uh, toen onze kinderen de deur uit waren. Toen woonden we in Soest. En mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar... Uh, ja. Uh, wat zullen we doen? Uh, helemaal terug naar Hartje stad. We waren stadsmensen. Utrecht. Uh, ja, of uh, helemaal naar buiten. Nou, uh, mijn vrouw neigde naar stad. En ik uh, wou eigenlijk het liefst helemaal naar buiten. Tot we in putten tegen een huisje opliepen. Wat op een prachtige plek. En dat hebben we toen uh, gekocht. Uh, en daar hebben we het tuinieren geleerd... Daarvoor we, ik had nog nooit een harik in mijn handen gehad, bij wijze van spreken. Uh, en op een gegeven moment uh, was dat klaar. En toen zagen we op internet uh, dit landgoed. Het was niet zo ver weg, dus ik ze zei toen, zullen we eens gaan kijken daar? En we gingen kijken en, en nou ja, zo in een impuls dachten we... Nou, dit moeten we gaan doen... Dan gaan we een natuurgebiedje aanleggen en daar hebben we voor de rest van ons leven hebben we weer iets eh, wat we willen. Hè, wat we... nieuwe ambitie. Een nieuwe ambitie. En we wisten absoluut niet waar we aan begonnen. Uh, maar we zijn er gewoon aan begonnen en het, het is zo'n schot in de roos geweest. Want we hebben daar zoveel... Werk ingestopt, maar daar ook zoveel voor teruggekregen dat het eigenlijk het beste is wat we ooit in ons leven hebben gedaan. Ja, want laten we die balansen uh, opmaken. Wat, wat heeft het u allemaal gebracht eigenlijk? Het per want het is, een, het is alleen maar werken, zo'n landgoed. Het is veel werken, ja. Het is heel veel. Ik had natuurlijk ook nog een paar dingen te doen. Uh, buiten het landgoed, maar uh, voor, vooral Toen mijn vrouw bevoegd. ook. Ja. Hè, die uh, maai ik ook. Uh, en we hebben daar natuurlijk ook hulp bij, <coughs> hulp bij gehad. Uh, maar het is inderdaad heel hard werken. Maar het, het nemen van wat er in de natuur gebeurt... voor iemand die daar nooit iets van afgeweten heeft... Mm -hmm. Hè, je begint dan eens een boek te lezen erover... En uh, je begint geïnteresseerd te raken in de evolutie. Daar koop je weer een aantal boeken voor. En alles wat je ziet uh, gebeuren in de natuur... Uh, dat geeft je een totaal andere kijk ook uh, op de samenleving. Althans, dat is bij mij gebeurd. Ja. Uh, en dat opent weer hele nieuwe vergezichten. vergezichten. Maar hoe... hoe... Hoe bent u daar gekomen? Want u beschrijft uzelf als een man die in de kamer voornamelijk op ging staan... omdat u ergens tegen moest stemmen. Ja. En daar, dat was ook de hele fysieke inspanning in uw leven. Ja, zo is het. Ja, we zaten meestal in de oppositie. Dus ze moest, moesten heel veel opgestaan worden. En, uh, dus uh, de voorzitter zei altijd... Uh, willen de leden die tegen zijn gaan staan. Nou, u stond permanent. Dus uh, uh, dat was veel <laughs> opstaan. En weer, ja, en verder uh, leed je een zittend leven. Een hè? zittend leven, een nachtleven. Een nachtleven. U vergaderde maar door en door. Ja. En dan werd daarna natuurlijk eindeloos in nieuwsport of weet ik veel waar nog geborreld, neem ja, ik aan. Ja, zeker. Zeker. En uh, uh, dus toen... Toen wij naar buiten gingen... en toen zei mijn vrouw... ja, maar we moeten toch rondom het huis wel een paar bloemetjes zetten. Nou, toen heb ik uh, uiteindelijk een spaan gekocht... en uh, een hark en een kruiwagen. U wist wat dat was? Uh, ik wist wat het was. En na drie minuten was ik bek en bek af. Ik had totaal geen conditie, dus ja. ik dacht... Als je nou uh, buiten uh, wil uh, wonen en je, je wil ook in de tuin wat doen... dan moet je eigenlijk stoppen met roken. En ik stopte met roken. En de derde dag kwam een vriend van mij naar mijn nieuwe huis kijken. En we namen een uh, uh, glas whisky. En na het tweede glas whisky dacht ik... weet je wat, ik stop morgen wel weer met roken. En ik stak weer ja. een, een sigaar op. En de volgende dag dacht ik, als je wil stoppen met roken... moet je ook een tijdje stoppen met uh, alcohol. Want alcohol en wilskracht, dat zijn gezworen vijanden. En dat heb ik gedaan. En vanaf die dag heb ik nooit meer iets gerookt en nooit meer iets gedronken. Is die... Is die... Dat is intussen meer dan twintig jaar geleden. Ja. En is die wilskracht die u toen ontwikkelde... is dat dan, en die ambitie eigenlijk om van dat landgoed uiteindelijk iets te maken... is dat vergelijkbaar met de motor die u heeft ervaren... in uw politieke carrière, in uw journalistieke carrière? Nou ja, het is, het is wel zo dat ik altijd, uh, zeg maar, ambitie heb gehad... Uh, om datgene wat ik doe, uh, dat dat iets te betekenen zou hebben. Die, dat heeft er altijd in gezeten. Uh, maar, en dan kom je weer op de invloed van, van uh, het werken in de natuur. Bijna alles wat je doet, of heel veel wat je doet, daarvan weet je dat het op heel lange termijn iets gaat betekenen. Uh -huh. ja, ik heb een, een beukenlaan aangelegd. En daar heb ik beuken geplant. Nou. Uh, als die een beuk stelt pas iets voor als die er 50 jaar staat, dan lig ik al lang onder de groene zoden. Dus je gaat heel anders tegen de dingen aankijken die je doet, omdat je weet dat het voor later is, voor latere generaties. En, en, en, maar dat, dat heeft dat ook. is een eens. hele andere betekenis, ja. natuurlijk. Maar ja. die, daarvoor moet je dan toch een hele transformatie door. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus je kijkt anders tegen, je gaat anders tegen de wereld aan. Kijken. Maar hoe, hoe heeft die transformatie plaatsgevonden? Want u was een man die zich dan heel erg druk maakte over het lot van de minder bedeelden in de samenleving. Maar ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar goed. En nu met, bent u heel druk met de mieren bezig. Of met ja. de, met, met de beuken. Maar ja, nou, dat, maar dat ik mij aantrek uh, het lot van mensen die het minder getroffen hebben dan ik. Uh, dat zit er nog steeds in. Ik, ik, ik denk ook dat dat te maken heeft met wat ik net zei... dat ik moeilijk tegen lijden kan mm -hmm. dat als het mensen slecht gaat. Uh, dus uh, ik, ik vind dat mensen die in de gezegende omstandigheid verkeren... zoals ik, die altijd een goed salaris heeft gehad... Uh, dat die best wat meer af kunnen dragen... om het iedereen een beetje meer naar de zin mm -hmm. te maken. En helaas is dat in de huidige samenleving eigenlijk floren gegaan. Hè? Het is meer ieder voor zich, wat ik erg betreur. Uh, en waar u zich nog, nog niet zo lang geleden ook wel behoorlijk over heeft uitgesproken. En ja. ook heeft gezegd van de PvdA is wat dat betreft mijn partij ook niet meer. Dat neemt niet meer de lading. Heb, ik ben altijd sociaaldemocraat gebleven en ja. ik heb de Partij van de Arbeid aan mij voorbij zien trekken en langzaam maar, zeker die beginselen op, uh, die heeft langzaam maar zeker die beginselen opgegeven. Maar als we u nu met een stuk grond zouden vergelijken... zou je dan kunnen zeggen dat er monocultuur op u is uh, uitgeoefend... en zodanig dat u eigenlijk uitgeput bent wat betreft uw politieke ambitie? Nou ja, het is niet vreemd natuurlijk als je 75 bent... dat je geen politieke ambitie mee, eh, meer hebt... Uh, maar het is wel maar, bijzonder als je 75 bent... dat je die laatste twaalf jaar nog zo'n grote transformatie ja. door ja, doorleefd. Ja, zeker. zeker. En, maar daar ben ik ook buitengewoon dankbaar voor. De, dat heb ik niet gezocht, nee. maar dat is me overkomen. En zoals mijn hele, een heleboel dingen in mijn leven zijn overkomen. Ja, toen ik uh, uh, dat boek schreef... en ik ging eens na... Het, het toeval heeft een enorm grote rol in mijn leven gespeeld... Mm -hmm. He, je zoekt op internet iets en dan, en, dan vind je iets. En dan dat van, van het een komt het ander. Ik heb nooit in mijn leven gesolliciteerd. Ontdekte ik toen. Dat wist ik, hmm. wist ik helemaal niet meer. U hmm. werd uh, steeds gevraagd voor een ja, nieuwe functie. zeker. Maar, uh, dus het toeval uh, speelt een, een hele grote rol. Ik denk in ieders leven. Um, en ik denk dat je dat toeval ook een kans moet geven. Dat je datgene wat je op je weg aantreft, dat je dat moet omarmen. Dus dat is een pleidooi voor loslaten? Loslaten, ja, zeker. Maar dat vind ik toch heel raar om dat uit uw mond te horen. Ja, dat begrijp manier. ik ook wel. Ik maar... wil heel graag mee, hoor. Ja, maar, maar dat vind ik zelf ook heel raar, dat me dat is overkomen. En vandaar dat ik een boek over geschreven ja. heb. Ja, we spraken met Dries van Acht. Nou, die kent u nog wel. Zeker. En uh, Dries van Acht is ook bij u op het uh, landgoed geweest. En, uh, en, en heeft het boek nu in zijn koffer zitten. En gaat nu op vakantie. Ja. Hij heeft beloofd dat hij na de vakantie er iets meer over kan vertellen. Maar hij zei het volgende. En Dries van Acht is natuurlijk ook een man die haiku's enzovoort heeft geschreven. Ja. Hè? Dus, dus die zit ook in een, in een bepaalde stemming. De opjagende onrust die jonge mensen ervaren maakt. Dat ze op een later moment waarop ze rust ervaren en ontvankelijk zijn. Kunnen kalmeren en bezinnen. Ik kan me best voorstellen dat dit Marcel ook is overkomen, rust en contemplatie. Het is een creatieve geest, een mobiele en uitermate onderzoekende geest. Zo verander je van gedachten of zie je het in een ander licht. Zoals een vlakte die wacht op regen en dan vol in bloei komt. Ja. Het duikt meteen die natuur in. Het is de taal van uh, Dries van Acht, hè? Ja. Bloemrijk. Bloemrijk, hij hunkert altijd een klein beetje naar Japan. Ja, ja. Uh, maar dat, uh, dat heeft zeker bij mij ook een rol gespeeld. Hè? Dat je als je ouder wordt, dat je afstandelijker naar de wereld kijkt. En als je dat nou combineert met wat me op dat landgoed overkomen is... dan, uh, is er, dan heb je de, de twee oorzaken van die transformatie uh, ja. te pakken. En zijn er dan ook gevoelens van spijt of uh, het terugkijken dat, dat u denkt... Wat, wat, wat wat heb ik me opgewonden over kleine dingen bijvoorbeeld? Nou, of wat niet... heb ik het verkeerd aangepakt? Of... Ik ben niet een type van spijt. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo dat als ik nu een dag buiten gewerkt heb... en als ik dat vergelijk met... Uh, als ik terugkijk op de periode dat ik in de politiek in de Kamer zat... en ik reed dan s'avonds laat naar huis dat ik heel vaak dacht, wat heb ik nou eigenlijk vandaag gedaan? Mm -hmm. wat, wat, wat was er nou anders als ik niks had gedaan? En dan kwam je tot de conclusie dat, het, dat je eigenlijk niks had teweeggebracht. En waarom greep u dan niet in in dat leven op dat moment? Ja, omdat je zit in een, in een soort roes. Je hebt het gek genoeg hartstikke druk... Maar de grootste deel van de dag ben je aan het vergaderen. En dat is meestal ook een beetje hangen. Je kunt niet, uh, als je een dag moet vergaderen, even uh, attent uh, blijven luisteren. Dus je gedachten dwalen weg. Uh, of uh, je zit een beetje te hangen en, en je denkt, god, uh, wanneer is dit afgelopen? Hoe voilà, laat begint de lunch. Uh, ja, uh, hè, dus het heeft ook een heleboel uh, negatieve kanten... Zo dat politieke leven. Ook een hele mooie kant, hoor. Dat wil ik helemaal niet uh, wegwerpen. Maar uh, als ik nu een dag bezig ben, dan weet ik precies wat ik bereikt heb. En dan weet ik hoe dat er volgend jaar bij staat. En over vijf jaar bij staat. Uh, en dat is heerlijk. Als je iets gedaan hebt. En dat heeft onmiddellijk resultaat. Ja. Uw vrouw hebben we gesproken, Milou. En uh, die is heel veel alleen geweest in haar ja. leven. Dat hadden we meteen wel door. Maar daar hoef, daar hoef ja. je ook niet heel intelligent voor te zijn natuurlijk. Het was wel even wennen hoor. Er is een tijd geweest dat hij bijna nooit thuis was. En toen was hij er ineens iedere dag. Het is ook niet alsof hij weinig ruimte inneemt. Dat, nee. zei, dat zei ze er lachend bij. Ja. Dat, dat, er zit ook iets... Nou excusez le maar er zit iets clichés in. Een man die altijd weg is geweest... en eigenlijk ook een heleboel van zijn privéleven heeft verwaarloosd. Want zo kan je dat dan ook noemen, toch, waarschijnlijk. Ja, ja. ik ja. herinner me dat ik in een verkiezingscampagne... dan ben je helemaal nooit thuis. Nee. En toen ging er plotseling iets niet door, uh, een bijeenkomst. Dus dan, dan kwam ik s'avonds om acht uur kwam ik thuis, maar ik had mijn sleutel vergeten. Dus ik belde aan. En mijn vrouw deed open. En die zei, oh, u komt zeker voor mijn man. <lacht> <lacht> ja. Ik dacht, wat u u zeggen, er zat een andere man aan tafel. Nee, nee. Nee. <lacht> nee. Ja, en maar, ook, u zegt, ik ben geen man van spijt. Nee. nee u bent nu wel een man van contemplatie. Dus u kijkt terug op mijn leven. Ja. Had u niet gewoon 30 jaar op dat land goed willen zitten of. Oh, ik, had het, ik zou het heerlijk gevonden hebben als. Uh, ik het, maar toen was ik er niet rijp voor. Hey, dat je, is het. Je moet voor verschillende fasen in je leven moet je rijp zijn. En uh, ik had het helemaal niet erg gevonden als ik hier eerder rijp voor geweest was. Maar dat was gewoon niet zo. En dat was niet zo. En dat voelde u ook zo. U dat... voelde dat u een andere rol in het leven moest ik, vervullen. Ik, ik, nou ja, ik, dat is het gekke. Uh, zo was het niet. Het, uh, we wilden een nieuw avontuur aangaan. Dat was het. He, dus uh, uh, ik zei tegen mevrouw... Ja, we moeten er toch goed over nadenken. Want de, de meeste mensen, als ze ouder worden, gaan kleiner wonen. Ja. Uh, en ze toen en, de hele wij, dag. En, en mijn vrouw zei, ja, maar we moeten dit avontuur aangaan. En dat, en... Zij is eigenlijk ook wel een hele belangrijke motor. Ja, dit maar avontuur. zeker. zeker. En sterker nog, uh, zonder haar uh, hadden we dat ook nooit uh, uh, kunnen doen... zoals we dat gedaan hebben. Want zij heeft een technische opleiding gehad. Ze is van oorsprong goudsmid. Ja. Dus is uh, later kunstenares... Uh, uh, ja, gelukken. zeker. He, dus allerlei praktische... Ik heb twee linkerhanden. Ja. Technisch moet je bij mij helemaal niet aankomen. Want ik weet alles wat ik aan ga mis. En op zo'n landgoed, daar doen zich zoveel dingen voor. Kleine technische problemen. Ja. Uh, die zij kan oplossen. Ja. Dus zonder haar was het helemaal niet uh, mogelijk geweest... dat we dit uh, gedaan hadden. We gaan zo meteen een fragment... Van u gaat zo meteen iets voorlezen uit het boek... wat een heel mooi, mooi deel is over een, uh, over, over een stier. Een stier met wie u, met wie u kust. Ja. Een van uw favoriete dieren. Uh, ondertussen komt er uh, veel mail binnen en Twitter en, en wat allemaal niet... Kan die man die het altijd beter wist en achteraf ontdekte... dat alles anders is onmiddellijk van de zender af? Ja, dit ja. soort dingen ook. Ja, ja. Ik ben een milde man, zegt Marcel van Dam. Hoe ouder, hoe milder. Of zei het, zijn het de rodondendrons die de, de mensen mild maakt? Vraagt Mirjam Bartelsman zich af. Volgens mij werkt Mirjam Bartelsman werkt altijd voor de Vara. Ja, althans een Mirjam Bartelsman. Ja, is dat nou, er dezelfde. staat zelfs een foto bij en ik, ik denk dat het dezelfde is. Oké. Okay. Okay, nee. maakt, uh, Rodon Dendrons, maakt dat de mens mild? Ik denk het wel, want het is een prachtige plant, altijd groen. Ja. Prachtige bloei. Heel veel water nodig. En veel water nodig, ja. Hans de Waard die zegt misschien dat deze salonsocialist van Damme zijn verontschuldigingen wil aanbieden. over wat hij heeft gezegd tegen Fortuin. Ja, dat heb ik al duizend keer gedaan. Dus daar bent u wel klaar mee. Maar dat komt dat, niet aan, blijkbaar. Dat komt niet aan, want deze meneer zal dat over vijf jaar nog precies hetzelfde zeggen. Ja, die... nou, dan houden we die posten gewoon in. Dan ja. hebben we die alvast wel ja. binnen. U gaat, uh, u gaat een uh, stuk voorlezen uit het boek... waarin u vertelt over het afscheid dat u moet nemen van een stier. Want laten we even voor de duidelijkheid zeggen... het, is niet, het zijn niet alleen planten en bomen op dat... Vreselijk grote landgoed dat u bewoont samen met uw vrouw. Het zijn ook dieren. U heeft kippen gehad, poelen, uh, uh, wat nog meer? Schapen. Schapen. Uh, honden had u al? Honden hadden we al. Uh, uh, ja. Ja, nee, poelen, pataten, kippen, uh, koeien. koeien, schapen. Ja, die koeien, want dat is ja. niet belangrijk. Ja, want uh, we, we, kijk, er zit ook weiland bij en dat moest natuurlijk kort gehouden worden. Ja. En we, toen we ons gingen oriënteren, toen kwamen we op Galloway-koeien. Dat zijn wilde koeien. Uh, die zijn zelfredzaam. Die lopen zomer en uh, winter buiten. Ze hebben geen stal nodig. Uh, ze worden niet gemolken. Ze hoeven je niet. Hè? De, en ze, ze kalven uh, in het wild af. Dus dat, dat leek ons uh, prima. Maar op een gegeven moment, in, in een hele stren, die strenge winter... wanneer was het? 2010, 2011... Uh, toen lag er wel zes weken 2011. sneeuw. En toen moesten we die, die beesten toch twee keer per dag gaan bijvoeren, het water bevroor. Dus toen dachten we, ja, dit wordt nu echt uh, te veel. En ja. toen besloten we ze weg te doen. En we konden ze ook gelukkig kwijt in een ander natuurgebied. Maar dat deed heel veel pijn. Maar dat deed, want je gaat je hechten aan die beesten. En vooral, daar was een enorme stier bij. Cornel heette die. En het afscheid van dat beest, dat was heel bijzonder. Het heeft me ook pijn gedaan. Ik, de, ik schreef het volgende. De machtige Korneel, een enorme stier, bleek een heel lief tam beest... dat al gauw mijn beste vriend werd. Zodra ik in het weiland liep, kwam hij naar me toe... bracht zijn kop vlak bij de mijne en bewoog dan zijn lippen... of hij me wilde kussen. Dat ritueel om een stukje koek te krijgen overtuigde mij ervan dat de evolutionaire oorsprong van het zoenen... de hoop op iets lekkers is. Zijn afscheid werd een drama. De kraal die ik had gemaakt bestond, behalve uit het gangetje met de headgate... uit een ruimte die zowel aan de kant van het weiland... als aan de kant van het hondenweiland, zoals we dat noemden... werd afgesloten met een aluminiumhek. Als de koeien met koek in de kraal waren gelokt werd het hek naar het weiland dicht gedaan en zetten we het hek naar de hondenwei open. Dat gat werd dan onmiddellijk door de veewagen gevuld. In de kraal was aan de zijkant een ander hek gemonteerd... dat zo kon draaien... dat de koeien in een halve cirkel werden opgesloten. Vervolgens werd de achterklep van de veewagen neergelaten. Door het draaiehek weer terug te draaien... werden de koeien zodanig tegen de achterklep geduwd... dat ze eigenlijk geen andere keus hadden dan de veewagen in te lopen. Dat ging met alle koeien goed, behalve met Cornel. Het begon er al mee dat hij het niet vertrouwde... en niet zo gretig was om zich met koek in de kraal te laten lokken. Twee keer was dat gelukt... maar toen ik het hek naar het weiland achter hem probeerde te sluiten... had hij dat in de gaten en vluchtte weer het weiland in. Ik sprak met Milou af dat ik Cornel met koeken in de kraal zou houden... en dat zij vanuit het weiland, ongemerkt voor Corneel, het hek dicht zou doen. Na een half uurtje lukte het Corneel weer in de kraal te krijgen. Ik lokte hem met grote stukken koek zo ver mogelijk de kraal in. Milou, gekleed in camouflagekleuren... kroop stiekem vanuit het weiland naar het hek om dat dicht te doen. Dat lukte. Maar Milou moest de ketting nog om een grote paal zien te krijgen... om het hek vast te zetten. Toen ze daarmee bezig was, kreeg Cornel in de gaten wat er gebeurde. Nam een enorme sprong en met zijn volle gewicht, zo'n 700 kilo... sloeg hij tegen het hek en het hek tegen het hoofd van Milou. Ze werd meters weggeworpen en Cornel vluchtte wij weer in. Milou kwam er goed af met een oog zo blauw... dat het een aanmerking kwam voor het Guinness Book of Records... Als ze desgevraagd aan kennissen uitlegde dat een stier tegen een hek was aangevlogen... dat weer tegen haar oog was geklapt, keek iedereen onmiddellijk met een schuin oog naar mij. Als ik zei dat ik het zelf had gezien, keken ze Milou nog meewariger aan. Mensen zien wat ze willen zien. Uren later ben ik op mijn dode gemak het weiland ingelopen... en heb als vanouds een praatje gemaakt met Corneel. En virtueel kussen gewisseld. En als van liep hij al koekhappend met me mee de kraal in. Als bijzonder blijk van vriendschap gaf ik hem daar ook nog een pluk hooi. Toen hij dat op zijn gemak opsmikkelde liep ik kwanshuis naar het hek en deed het dicht. Ik zal nooit de verachtende blik vergeten waarmee Cornel me aankeek toen hij in de gaten kreeg wat er was gebeurd. Hij zag in mij een eerloze verrader en zo voelde ik me ook. De eerste twee keer dat ik hem op zijn nieuwe adres bezocht en hem met een stukje koek wilde lijmen, keerde hij mij verachtelijk zijn kont toe. De derde keer keek hij me, uh, keek hij me lang wantrouwig aan, kwam langzaam naar me toe, bracht zijn kop de hoogte van de mijne en maakte met zijn lippen zoengebaren om weer voor de meegebrachte koek en mijn liefde in aanmerking te komen. Vanaf toen... Waren we weer vrienden voor het leven. En dan is er ook een foto bij. En daar zien we Marcel van Dam. Met een iets wat slobberende broek. Dat zullen die kilo's zijn die er allemaal afgetraind zijn. En de mond getuid voorover om Corneel. Hè? Corneel en u zoenend. Dit was een fragment uit het boek De Steigerberg van Marcel van Dam. Dat is een boek waarin Marcel van Dam de laatste twaalf jaar van zijn leven beschrijft. Twaalf jaar waarin hij samen met zijn vrouw een landsgoed... Uh, Beheerd, onderhoudt. En dat begint ermee dat, dat ze er beiden eigenlijk niets van weten. En langzaam maar zeker... Ja, uh, worden er zichtlijnen gemaakt... worden er uh, vijvers en, en prachtige partijen in de tuin aangelegd. Er worden beuken geplant. Uh, ja. u, u, wordt een, u bent een groot grondbezitter geworden. Dat had u nooit gedacht toen u vader voorzitter was. Nee, zeker niet. En uw verhouding met grond van uzelf is ook een beetje anders geworden. Ja, zeker. De, ik... Je uh, kijkt in de natuur uh, merk je dat grond een hele belangrijke rol speelt... Hè, voor uh, alle dieren en planten. Uh, planten zoeken uh, dat stuk grond waar ze op kunnen gedijen. Ja. Uh, en dieren zoeken een territorium. En dat uh, verdedigen ze uh, op leven en dood vaak. En dus evol evolutionair heeft grond een hele speciale betekenis... voor alles wat leeft... Dat heb ik me daarvoor nooit uh, gerealiseerd. Dus ook voor de mens bedoelt u dan? Ook voor de mens is dat zo, ja. Die heeft uh, ruimte nodig. Die heeft, uh, en het geeft, uh, heb ik gemerkt toen ik in de stad woonde... Nooit aan gedacht zelfs. Maar het geeft een, een bevrediging. Als je een stuk eigen grond hebt waar je kan doen wat je wil. Hoe zullen we dit nou als politiek vertalen? Toch even een denkoefening. Nou ja... Kijk, het heeft, ik, ik heb dus uh, nu, nu ik zelf buiten woon, uh, veel beter begrepen waar het verzet uh, uh, vandaan kwam uh, tegen uh, onze politieke opvatting van toen, uh, dat uh, grond veel makkelijker onteigend moest kunnen worden. Uh, Gedeeld en... moest worden in hele kleine stukjes? Ja. Uh, dus, kijk, nog steeds ben ik van mening dat uh, het noodzakelijk kan zijn om grond te onteigenen. Uh, en dat moet ook, vind ik, kunnen tegen een, uh, een redelijke prijs. Hè, dat, dat je speculatie zo goed mogelijk probeert uit te bannen. Maar het verzet daartegen begrijp ik veel en veel beter dan toen. U begrijpt de boer ook veel beter zeker, dan toen? Ze. Zeker, zeker. Uh, U had misschien geen notie van het leven van een boer? Nee, uh, nee. En u heeft nu ook gezien dat die, dat die wetgeving en die regelgeving... Dat is gruwelijk. Dat hij die, dat die, dat die, dat die, die boer gewoon totaal afknijpt. Ja, dat is gruwelijk. Wat de bureaucratie die je moet ondergaan, bijvoorbeeld als je, als je koeien hebt. Uh, en, uh, je moet precies opgeven waar je het land voor gebruikt. Wat erop geteeld wordt, wat voor beesten je erop houdt. Uh, uh, de koeien bij u op het land moeten ook zo'n geel oormerk die maar door. Zo die moeten ook zo'n oormerk hebben. En u niet... moet aangeven hoeveel stallen u heeft, hoe groot die stallen zijn, hoeveel koe Hoeveel stallenruimte, ja. ja. En ik had helemaal geen stal. Dus nee, maar dan moest u dat, toch opgeven? Ik had dat uh, ingevuld en opgestuurd. En toen werd ik gebeld door een uh, mevrouw van het ministerie van Landbouw. En die zei, maar u hebt u, uh, de opgave niet uh, compleet ingevuld... Ik zei, wat heb ik dan niet ingevuld? Hoeveel stalruimte u hebt? Ik zei, maar dat, ik heb geen stalruimte. Toen zei ze, ja, maar u hebt toch dertien koeien? Ik zei, ja. Maar dan hebt u toch ook stal? Ik zei, nee, want dat zijn wilde koeien. Die lopen zomer en winter buiten. Jawel, maar ik moet... Uh, anders accepteert de computer dat niet. Ik moet invullen hoeveel stalruimte u hebt. Ik zei, maar mevrouw... Dan hebt u toch een probleem, ik niet. Ja, maar dit is het resultaat van re die, die mevrouw. Die voert gewoon heel braaf uit ja. wat ze moet doen. Dat ja. is van bovenaf, is dat zo bedacht? Ja, maar toen, toen, toen zegt ze, zal ik dan maar invullen... dat u voor 13 koeien stalruimte heeft? Ik zeg, nee, dat moet u niet invullen, want die heb dat ik niet. Dat maakt mij een leugenaar. Ja, nou, zal ik dan maar een inspecteur sturen? Ik zei, nou, stuurt u die maar, dan zal ik die laten zien, de afwezigheid oh, van Stalra. De achterkant van het gelijk. ja, ja Dus dat werd een afleveringje. Ja, maar uh, begrijp je dus de, de, de regel? Dit nou, maar heeft het u ook dan, uh, he, want de, u schrijft hier ook over, he, over, over, over dat, dat grondbezit enzovoort. Heeft dat dan ook uw politieke een blik op de politiek eigenlijk veranderd? Want... Uh, nou ja, uh, ik ben veranderd, zegt u. Ik, ik ben veranderd, maar ik ben eigenlijk alleen maar radicaler geworden. He, dus als je, als je ziet uh, uh, hoe de wereld, en vooral in het, in het Westen... In, uh, ik moet zeggen, in de, in de, grote, uh, de grote economische machten... Uh, uh, hoe er een steeds grotere afstand van de natuur... Wordt genomen. Als je kijkt hoe onze wereld. hoe onze samenleving georganiseerd is. We leven in een prestatiemaatschappij. Alles gaat steeds sneller. Mensen wisselen sneller van baan. Ze wisselen sneller van echtgenoot. Ze, uh uh, het tempo in het bedrijfsleven gaat uh, steeds sneller. Radio, televisie, kijk naar programma's, vergelijk dat is met twintig jaar geleden. Mm -hmm. uh, als je dat terugziet, dat gaat uit uiterst traag. Uh, nu gaat alles maar sneller. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk zo onnatuurlijk... dat en je ziet ook een aantal nieuwe ziektes ontstaan... Uh, de, die gerelateerd zijn aan die haast. Aan, over... aan dat tempo, wat onnatuurlijk is. Hè? ADHD, depressie, burn-out, dat soort Ja, uh, maar dat, ik, ik, begrijp, ik begrijp wat u zegt. Maar u bent nu in de gelukkige fase van uw leven blijkbaar aangeland dat u, dat u de onthaasting heeft ontdekt ja. en, en heeft ontarmd. Ja. Maar u heeft, u heeft ook aan de wieg gestaan van de maakbare samenleving. Van, van de idee dat ja. wij het allemaal juist zo moeten doen. Dat wat u nu eigenlijk... N nou ja, of niet? Dat, dat is niet precies zo. Ik geloof nog steeds in een maakbare samenleving, maar je hoeft hem niet zo te maken. Je kunt hem anders maken. Je kunt hem anders maken. Maar en, hoe dan? Uh, nou ja, uh, kijk, we hebben nu... Ik, ik geef een, een ander voorbeeld. Ik heb op dat landgoed gemerkt... als je iets verandert... Euh, laten we zeggen, je maakt een zichtas. Ja, omdat je de berg wil zien. Ja, omdat je de berg wil zien. Als je die zichtas gemaakt hebt... dan pas zie je... dat er op een heuveltje... wat dan voor de Stijgenbergen ligt... dat dat een ideale plek is... om een theehuisje op te zetten. Dat zag je daarvoor niet. Als je dat theehuisje daar hebt en je zit daar om een keer thee te drinken... dan zie je dat aan de voet van de Steigerberg een soort dal is. En dat lijkt gemaakt om een ven te maken. En dan ga je daar een bosven maken. Zo, de maakbare natuur bent u nu aan het begrijpen. Zo krijg je... Na het, het, het een roept het andere op. Maar organisch bedoelt u? Organisch. En... En wat je in de samenleving nou ziet... vooral sinds de uitvinding van de computer... dan werken we met modellen... en dan wordt er een toekomst berekend. Voor over 40 jaar. Dat is een rekensom geworden. En dat is op zichzelf nog niet zo erg. Maar we gaan dat gebruiken als een soort mal... waarin het gedrag wordt gepest, Want we moeten immers dat ge geprojecteerde doel moeten we bereiken. En alles wat we onderweg tegenkomen... wat daar niet mee spoort... dat wordt terzijde gelaten. Je weet niet wat voor prachtige zijwegen... tot dat had geleid. Dus uh, de ontwikkeling die we, die we kiezen... vergelijk het met het kanaliseren van, uh, van rivieren en beken. Die zijn rechtgemaakt. Om het water zo snel mogelijk af te voeren. Nu beginnen we te ontdekken dat dat heel slecht is voor de natuur. Mm -hmm. uh, en we, zijn, we laten ze weer, weer meanderen. Meanderen, Ja. Dat zou we met het leven ook moeten doen. Meanderen? Me meer meanderen. Wij spraken met Paul Witteman, hij is vriend, hij is collega... hij heeft ook meegelezen met, met, hè, met, uh, met het maken van dit boek, De Steigerberg. en hij zegt, veel politici, waaronder Van Acht met de Palestijnse kwestie... lubbers met het milieu en ook Marcel van Dam... radicaliseren in opvatting omdat ze nu los zijn van hun politieke opvattingen. Als beroepspoliticus hoort een zekere afzwakking van standpunten. Die belastheid is onontkoombaar. Wanneer er eenmaal los van partijen gedacht wordt... kom je dichter bij de waarheid... Heel kort door de bos zegt hij dat u nu dichter bij de waarheid bent. Ja, zo voel ik dat zelf ook. De, en... waar, de waarheid is een moeilijk begrip, hoor. Ja, dat is het zo. Want het evolueert. Dat uh... begrijp ik, maar het is dichter bij uzelf dan. Ja, zeker, zeker. Die waarheid. Ja, zeker is dat zo. En dan kan ik me niet voorstellen dat er niet af en toe dat dat niet ongelooflijk aan u knaagt... dat u dan de 60 jaar daarvoor... Uh, op een wat gespannender voet stond met die waarheid. Nou, dat was een andere waarheid. He, de, de, de waarheid heeft vele gezichten. Uzelf dus ook? Ja, zeker. Zeker. En uh, uh, je, het heeft mij geleerd... Uh, dat je voorzichtig moet zijn om mm. uh, mensen... Uh, uh, laten we zeggen met een, een, een zeker deden te kijken naar opvatting van andere mensen. Ja. Want dat is hun waarheid, vaak. En uh, als jij in dezelfde omstandigheden had verkeerd als die mensen... had je het waarschijnlijk ook zo gezien. Of was de kans groot geweest dat je het ook zo had gezien. Mm -hmm. uh, terwijl uh, vroeger, toen ik daar niet zo tegenaan keek... Uh, ik vaak dacht vaak, ja, hoe kun je toch zoiets stoms bedenken? Je hebt er helemaal niets van begrepen. Ja. ja. ja. U schrijft uh, veel over afscheid. U schrijft veel over dood eigenlijk ook. Tussen de regels door in dit boek. Ja. Komt er toch heel veel voor, voorbij. Wat ik een enorm aangrijpend stuk vond... was het stuk waarin u de dood van uw broer Wim beschrijft. Hij rende onder een auto. Hij stierf op weg naar het ziekenhuis. Hij was eigenlijk door de klappelhersen dood. begreep ja. ik, hè? Ja. U was erbij. Ja. En u beschrijft de ontreddering van uw moeder. En u beschrijft het op een manier dat het de indruk wekt... dat u nooit meer los bent kunnen komen... of kunnen geraken van die uh, herinnering en ook van die beelden. Ja, dat is ook zo. Hoe, hoe dringt zich dat aan u op? Nou ja, uh, dat... Uh, regelma Kijk, in de eerste plaats... Dat die plek waar dat gebeurde, dat was vlakbij het stadion Galgewaard in mm -hmm. Utrecht. Op die mm -hmm. rondweg. Uh, daar kom ik nog regelmatig voorbij. En ik kan daar nooit voorbij rijden. Zonder dat dat... Hoe lang geleden is dit eigenlijk? Dit was in 1946. Ja. ja dus altijd zie ik dat weer voor me. Maar ook... Uh, die ontreddering van mijn moeder. Dat, dat, dat, de chauffeur van die auto was een huisarts. Mm. Uh, vandaar dat hij een auto had. Want toen had niemand een auto nog. Hè? De, uh, kort na de oorlog. Uh, en die man, dat was, nee, die kon er niks aan doen. Want hij was de, zo de, die weg opgerend. Uh, die was zo fatsoenlijk om bij mijn ouders op bezoek te gaan. Uh, om ze te condoleren. En toen hij de kamer binnenkwam, vloog mijn moeder hem aan. Uh -huh. en, en zei, je hebt, hebt mijn kind vermoord. Uh -huh. En mijn vader nam die man gelijk mee naar een andere kamer. En ik bleef met mijn moeder daarachter. En ze was op de grond uh, gezakt. Uh, en ze huilde zo hard uh, Dat En ik stond daar volkomen reddeloos bij. He, je, je kunt helemaal niks doen. Mm -hmm. En dat beeld... Dat... Het is die reddeloosheid van u. Ja, zeker. Dat, dat u, laat u, je dat, nooit u, los. dat u eigenlijk niet kon handelen? Nee. Had dat te maken met... Uh... Laat ik het zo vragen... Um, was u daarvoor ook niet knuffelbaar? Jawel, nee, ik had een hele lieve moeder. Uh, u was wel intiem met haar? Zeker. Ze maar u had, had gewoon geen antwoord op dit? Dit, uh, nee. Ik, je, ik was voorkomen reddeloos. Ik, ik herinner me dat uh, haar haarkam... was uh, weggezakt. Dus ik zei op een gegeven moment... mama, je haarkam... Zit niet goed. En ze pakte die haak en brak hem doormidden. en die, die knal, dat zal ik nooit vergeten. En waarom dat is, dat weet je niet. Hè? Mm -hmm. hoe, hoe heeft dit eigenlijk, als u nu zo terugkijkt... en nu zo in al die rust uh, ja, de balans opmaakt van een leven... hoe heeft dit u bepaald eigenlijk? Want u heeft twee broers begraven. Er is nog ja. een broer, die is wel veertig geworden, maar... Ook heel vreed uit het leven gerukt met de ja. ziekte van Hodgkin. Uh, hoe heeft dat u bepaald? Nou ja... Uh, kijk, het heeft uh, mij in ieder geval bijgebracht. Hè, vooral uh, dat verdriet van mijn moeder. Uh, wat, dat het, het waaien kan dat je het leven moet beschermen. Dat, ik, ik weet niet of dat... Dat gevoel heb ik heel sterk. Ik weet niet of dat nou precies daar vandaan komt. Mm -hmm. Maar dat zou best kunnen. Maar dan bedoelt u ook gewoon zoals in uw gezin? Met uw vrouw en uw kinderen? Maar ook buiten in de natuur. Dat als er een uit het nest gevallen vogeltje is... Wat dan, dan probeer ik dat te redden. Terwijl je weet dat honderd meter verderop ook zo'n vogeltje zit... en die, gaat, die wordt gepakt door een kat of weet ik wat. En heeft u dat meer met dieren dan met mensen? Nee, nee, nee, zeker niet. Alleen, eh, kijk, met dieren is het zo dat... jij bent verantwoordelijk voor, het, voor dieren die onder jouw hoede verkeren dat zij niet hoeven te lijden. Want zij kunnen er zelf niet voor zorgen. En mensen zijn meer verantwoordelijk voor hunzelf, yes. voor zichzelf. Dus als je een dier hebt wat, wat niet meer te redden is... dan moet je besluiten een eind aan het leven te maken. Mm -hmm. Een eind aan dat lijden te maken. En maar, dus jij bent degene die dat beslist. En als je te vroeg bent, dan ben je een moordenaar. En als je te laat bent, ben je een martelaar. Ja. Of dan martel je. Ja. Uh, dus, en dat vind ik een hele enge uh, verantwoordelijkheid. Terwijl mensen... Uh, daar moet je, daar, uh, als uh, het lijden ondraaglijk is, moet daar ook een einde gemaakt worden. Maar dat doen ze zelf. Uh, dan hebben die mensen zelf het laatste woord. En zo hoort het natuurlijk ook. Uh, maar bij dieren ben jij dat. Dus in zekere zin... Ik heb natuurlijk in mijn omgeving wel euthanasiegevallen meegemaakt van mensen. En uh, dat was uh, uh, dikwijls heel droevig. Maar uh, het was ook uh, goed. Dat, het, het was een, uh, dat was een goed besluit. Maar bij dieren... Ga maar eens beslissen dat je een eind laat maken aan het leven van je hond. Waar je jaren mee verkeerd hebt... Dat, dat luistert zo nauw. Is dit besef, was dit er ook toen u midden in het hart van die politieke carrière sta, stond? Of is dit iets wat zich de laatste jaren meer gemanifesteerd heeft? M meer gemanifesteerd. Maar ik heb wel mijn hele leven gehad dat ik niet tegen lijden kon. Ja. Dat als ik dat... Dus dat, ja, dat, ik, waar dat vandaan komt, dat weet je niet. Hè? Ieder mens heeft een eigen karakter. En is, is dan uh, de weg die u heeft gekozen uh, om iets te doen aan het lijden van de mens? Als ik het nou maar eens even heel groot en Goethe-achtig ja. uh, formuleer. Um, is dat dan uh, de weg geweest? Nou ja, kijk dat... De, Want dat is altijd uit het idealisme geboren, toch? Nou ja, dat heeft natuurlijk alles met je opvoeding te maken ook. Hè? Hoe je, denk ik. Uh, een mens is toch een product van genen. Uh, opvoeding en omstandigheden. Uh, en die, geen van die drie dingen heb je zelf in de hand. Nou ja, u zei uh, volgens mij, als ik het goed heb gelezen... bij het sterfbed van uw andere broer, Tom... Uh, dat u sociologie ging studeren. Ja. Dat was eigenlijk ook een beetje om hem tevreden te stellen. Hij zou doodgaan. Hij drong daar op, op aan. Dat hij zou dat... doodgaan en hij had sociologie gestudeerd. Ja, ja, zeker. Dus zo gaat het toeval. Zo, zo ga... gaat het leven dus. Ja, zo gaat het, ja. Dus... Dat, dat is dan mee anderen. Ja, dat zijn de omstandigheden die je in een bepaalde richting drukken. Uh, en uh, nou ja, dat, dat, kan, dat kan ten goede, en kan ten kwade. He, als je in een milieu opgroeit uh, uh, dat crimineel is... dan word je ook in een bepaalde richting geduwd. En uh, vandaar uh, dat ik het uh, zo, uh, moeilijk en ergerlijk vind... He, hoe we in onze meritocratie... daar uh, mensen die het, die het goed hebben die succes hebben... Die, dat zijn... Uh, die hebben het dan ook in moreel opzicht goed gedaan. Ja. Terwijl mensen die die vaardigheden niet hebben. He, die worden dan losers genoemd. En, uh, Ik hoor opeens uw vorige boek nou nou ook ja, een beetje, jazeker. toch? en dat, dat is hun eigen schuld. Ja, ja. Als je tegenwoordig uh, geen succes hebt... En uh, dan, dan is dat je eigen schuld. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want iedere mens wordt geboren met de vaardigheden die hij heeft. En daar kun je verder niks aan doen. Ik moet u nu gaan aandringen om op de tegel iets te gaan schrijven. Maar ik had nog eigenlijk een heel intieme vraag. Ik weet ook niet per se of ik hem mag stellen. Ik stel hem gewoon, dan kunt u hem wel of niet beantwoorden. Mag u nu straks op uw eigen landgoed begraven worden eigenlijk? Dat schijnt uh, te kunnen, maar daar moet je een aparte vergunning voor hebben... Ik heb er wel aan gedacht, maar dat doe ik toch niet. Want daarmee belast je toch mensen die daar langer komen te wonen. Ja. Hè? En misschien, er komt ongetwijfeld een keer iemand te wonen die niks met mij heeft. Hij ja, wat... de hele tijd moet zeggen, Marcel van Dam ligt hier in de ja, grond. Ja, wat, <laughs> moet, wat moet hij dan met zo'n grap? Gaat u nog Eerst... maar op uw tegelschrijven. We lopen een beetje vooruit op uw overlijden, dat is nou ook weer niet nodig. Ik ben nog maar 75. En als u zo door blijft sporten met die trap, dan wordt u natuurlijk ook gewoon 125. Nou ja, dat hoop ik. Twee dingen zometeen. Dirk-Jan van Zwaai over de inzet van elektrische stadsbussen en Lot van Hooidonk over duurzame e energie. Collega Govert van Brakel zit achter de microfoon zometeen na acht uur. Wat schrijft Marcel van Dam op zijn tegel? Moet ik dat nu zeggen? Ja. Oké. Okay. Uh, wat was het ook alweer wat ik bedacht had? Altijd zo jammer. Ja. 10 seconden. 5. <lacht> Ik had iets meer traagheid in moeten. We meanderen mee en dan kunt u het op de site Dank zien. Meneer van Dank u. dit was aflevering 2681. Ja, morgen om 7 uur op deze zender man het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan Radio 1 stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.